5 uur. Het NOS journaal. Mark Visser. Kabinet wil Britten bij EU houden. Felle kritiek op conceptadvies geestelijke gezondheidszorg. En SNS lijkt vertrouwen van belegger kwijt. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken wil de Britten graag in de Europese Unie houden. Vanochtend zei premier Cameron dat hij wil dat er in Groot-Brittannië een referendum komt over een eventueel vertrek. Timmermans is het met Cameron eens dat de Europese Unie moet worden hervormd, maar dat doe je van binnenuit en niet door weg te lopen, vindt Timmermans. Hij noemde het referendum verder een Britse aangelegenheid. Voor Nederland is het in elk geval niet aan de orde, zegt Timmermans. PVV en SP willen dat Nederland ook een referendum organiseert. Minister Schippers vindt het vervelend als mensen zich zorgen maken... over een beperking van de vergoeding in de geestelijke gezondheidszorg. Gisteren kwam een conceptadvies van het College voor Zorgverzekeringen naar buiten... en daarin staat dat op bepaalde psychische ziekten moet worden bezuinigd. Ook een groep hoogleraren psychiatrie keert zich in felle bewoordingen... tegen dat conceptadvies... Minister Schippers benadrukt dat het nog maar om een concept is... en dat patiënten en artsen er nog commentaar op mogen leveren... en dat het advies dus nog kan veranderen. Als er bezuinigd wordt op de GGZ gebeurt dat volgens de minister pas in 2015. Rijkswaterstaat heeft deze winter tot nu toe ruim 300 meldingen gekregen... van voorschade aan snelwegen. Meestal gaat het om gaten in het wegdek, en vooral in de Randstad... waar ook de meeste snelwegen liggen.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 Goed ingevoerde Haagse bronnen melden dat binnenkort maatregelen worden verwacht bij SNS Reaal. Nationalisatie van de bank in problemen zou een serieuze optie zijn. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanochtend een noodlanding gemaakt op het vliegveld van Genua. Er waren problemen met de luchtdruk in de cabine en de zuurstofmaskers kwamen naar beneden. Het toestel kwam uit Valencia en was op weg naar Milaan. Op de luchthaven van Genua werd het reguliere vliegverkeer stilgelegd zodat het Ryanair toestel kon landen.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 De rechtbank in Utrecht heeft een man van 53 voordeeld... tot 15 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De man sloeg zijn vrouw vorig jaar in Maren... eerst een paar keer met een koevoet tegen het hoofd. en Daarna wurgde hij haar. Volgens de rechtbank deed hij dat met voorbedachte raden... en is moord bewezen. De man had na het slaan met de koevoet nog genoeg tijd... om te bedenken waar hij mee bezig was, vindt de rechter. De vrouw overleed volgens een patoloog anatoom door verwurging. De vrouw had gezegd dat ze van haar man wilde scheiden.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 Vlaging heeft niets te maken met de aangekondigde kortingen en daarom heerst er verwarring, zeggen de pensioenfondsen. In België moeten automobilisten de komende dagen langzamer rijden. Er zit veel smok in de lucht, waardoor 120 km per uur rijden als vervuilend wordt gezien. De snelheid op de wegen gaat omlaag naar 90 km per uur. In de hoofdstad Brussel wordt dat zelfs 50. Bij lagere snelheden stoten auto's minder fijnstof uit. Door het koude en windstille weer van de komende dagen blijft er veel meer smok in de lucht hangen dan normaal. Belgen wordt verder aangedaan om de komende dagen geen zware fysieke inspanningen in de buitenlucht te doen. Het amateurvoetbal ligt komend weekend opnieuw stil. De KNVB heeft alle wedstrijden van zaterdag en zondag afgelast vanwege het winterweer. Afgelopen weekend kon er ook niet worden gevoetbald. Afgelasting geldt voor alle districten bij de amateurs. De wedstrijden in de Jupiler League en Eredivisie gaan vooralsnog gewoon door. Dan dat koude weer. Vanavond zijn er in een groot deel van het land brede opklaringen... en koelt het snel verder af. Vannacht neemt vanuit het noorden de bewolking toe. Dan morgen overdag vrij veel bewolking... maar de zon is toch ook regelmatig te zien. Het wordt net als de afgelopen dagen een koude winterdag... met middagtemperaturen rond min 3 graden. Aan de bevekeersinformatie, er staat ruim 40 kilometer file... dat is minder dan gebruikelijk op woensdag op dit tijdstip. De meeste files staan in de regio Rotterdam. Eén file valt op, op de A16 Rotterdam richting Breda... staat voor de Van Briem Noordbrug 4 kilometer. Daar is een auto gestrand, de rechterrijstrook is dicht. Als ondernemer wilt u natuurlijk onbeperkt klanten kunnen werven. Daarom heeft Ziggo nu volop bellen bij Office Basis. Het alles in één pakket voor ondernemers...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 7 over vijf, goedemiddag. Vaak en veel slecht nieuws krijgt u van ons over de economie. En daar is meestal alle aanleiding toe. Straks reportage over groeiend aantal faillissementen, maar zo direct ook een opsteker. Het gaat goed met sommige winkels. Goed bereikbaar ook deze winkels met de klik van een muis hoge woord is eruit. De Britten kunnen in een referendum laten weten of ze in de EU willen blijven. Premier Cameron zei vanochtend het referendum pas na 2015 te willen houden als zijn conservatieve partij de volgende verkiezingen wint. Al snel naar de laatste woorden van Cameron kwamen de reacties uit de twee andere Europese grootmachten om te beginnen uit Duitsland. Ik wil ons niet van Europa isoleren... maar ik wil bessere conditionen voor groot brittannië De woorden van Cameron op tv met Duitse vertaling eroverheen... leiden in politiek beleid tot allergische reacties. Net terwijl Duitsland aandringt op meer Europese samenwerking... vooral om de eurocrisis te lijf te gaan, gaat Londen weer dwars liggen. Rosinen pikken, de krenten uit de pap zoeken... noemt minister van Buitenlandse Zaken Westerwelle dat. En wat hem betreft is daar geen plaats voor. Je doet of helemaal mee of helemaal niet. En we willen heel graag dat Groot-Brittannië lid blijft van de EU. Maar dan ook volledig lid. Het is geen keuzemenu. Bondskanselier Merkel was iets minder streng. Ze willen wel over praten. Europa betekent ook immer dat men faire compromissen vinden moet. In deze raam zijn we natuurlijk bereid ook over Britse wensen te spreken. We moeten een compromis vinden, zegt Merkel. De Britten hebben wensen, maar andere landen ook. Cameron heeft Merkel een paar keer geciteerd in zijn toespraak. Maar dat maakt weinig indruk op haar. Het is aan de Britten om te beslissen wat ze willen. Meedoen of zich isoleren. Gaan we van Berlijn naar Parijs. isolationist. En zo kwam Cameron de Franse huiskamer binnen. De Franse regering is niet zo gecharmeerd van een Britse referendum. Dat is van twee walletjes eten. U moet het zich als volgt voorstellen, zijn minister Fabius van Buitenlandse Zaken. We hebben afgesproken binnen Europa dat we lid worden van een voetbalclub. Maar ineens roept Groot-Brittannië, nee hoor, we spelen rugby. admettons we club de voetbal. On adhère à een club de voetbal. Maar een fois qu'on est dedans, rugby. Tijdens de wedstrijd de spelregels veranderen. Dat is vals spelen. Vals was Fabius zelf ook wel een beetje. Hier in Frankrijk herinneren ze zich maar al te goed dat de burgemeester van Londen zei dat hij de rode loper uitrolt voor al die Franse bedrijven die de strenge belastingregels in eigen land willen ontvluchten. Nou, zei Fabius terug: als Groot-Brittannië uit de EU stapt, dan komt hier in Parijs een rode loper voor alle Britse bedrijven. Écoutez, si la grande bretagne décide de nous de déroulerons le rouge. En wat wil de Britse premier Cameron nou precies? Hij wil in zijn woorden een nieuwe Europese Unie. Flexibeler, minder bemoeienis van Brussel, meer aandacht voor de interne markt. Wat vinden ze daar in Brussel van? Europa-correspondent Chris Ostendorf? Want als je als Europa aan de slag zal moeten, ook dat wil veranderen. Hoe groot is dat enthousiasme in Brussel om dat ook echt te gaan doen? Nou, de reacties zijn officieel in ieder geval heel erg uh, positief. De woordvoerder van uh, de Europese Commissie zei vanmiddag... het is een belangrijke bijdrage aan het dem democratisch debat over Europa... die speech van Cameron. En het is ook belangrijk dat Cameron benadrukt... dat hij graag uh, lid wil blijven van de Europese Unie. En natuurlijk kan de Europese Unie alleen maar bestaan... als de burgers dat ook willen. Dat soort open deuren konden we horen mm. vanuit de Europese Commissie. Maar, maar echt dus de officiële re reactie is niks aan de hand. Prima dat Cameron een referendum wil uitschrijven... Dan weten we op den duur tenminste ook of de Britten willen blijven of niet. Is dat beleefdheidsdiplomatie, Chris? Is er niet een, ergens een soort angst voor de eisen van de Britten? Geen angst dat ze ook bij een referendum inderdaad nee zullen zeggen tegen de Europese Unie? Nou, ik, heb, ik heb echt wel de indruk dat niemand hier echt zenuwachtig is vandaag. Uh, men is hooguit bang dat het gedoe met de Britten... wel de aandacht afleidt van het echte werk. Dat is namelijk de euro redden, de eurocrisis oplossen. En die eisen van Cameron die, die zijn ook bijzonder vaag. Hoor. Want waar moet je nou aan gaan werken hier als Europese Unie? Hij heeft het over plannen voor een referendum na zijn herverkiezing in 2015. Wat hij precies wil, weigert hij nog te zeggen... En voor die tijd, voor 2015, Europese verdragen veranderen om macht naar Brussel te halen... het, het zijn vage voornemens waar je als, als wetmaker eigenlijk niks mee kunt. En zelfs de meest eurosceptische partij in het Europese parlement... de United Kingdom Independence Party, die voorspelt al dat het Cameron nooit gaat lukken. Ik denk niet dat de rest van de Europese Unie... We gaan gaan luisteren naar zijn ideeën over een nieuwe flexibele treatie. In feite, alles dat in Brussel is over een voller politieke Unie. Van UKIP, Nigel Farage. Uh, Chris, als dan zelfs de anti-Europa-partij in het Europese parlement niet ziet in de belofte van Cameron, hoe ligt dat dan verder in het Europese parlement? Er wordt over gelachen eigenlijk. De socialisten noemen het een tragicomische speech. Een slechte speech. Uh, en ze zeggen ook, hij had minder tijd moeten steken in het zoeken naar locaties. Weet je nog, vorige week zou het ja. in Amsterdam zijn. <laughs> en wat meer moeten nadenken over de inhoud. De liberale leider van Hofstad zegt, Cameron speelt met vuur... door zijn volk iets te beloven wat hij niet waar kan maken. En we hebben nog de voorzitter van het parlement, Martin Schulz... die voelt zich niet eens aangesproken door Cameron. Als een premierminister zegt dat hij een referendum houdt... maar eerst na de volgende Hij heeft ja de volgende waaal in het oog, Niet dat het referendum. Ik vind dat dat zeer ongeloofwaardig is wat uh, Cameron dan doet. Sch uh, Schultz zegt daar dus... Uh, Cameron is alleen maar bezig met de eigen binnenlandse politiek... met zijn eigen herverkiezing. Dat heeft niks te maken met Europa. Oftewel, er is hier in Brussel niemand... die vandaag al de verdragen erbij heeft gepakt... en zit te bladeren op welke uh -huh. pagina je de Britten nou tevreden kunt stellen. Ja of nee? We gaan zien hoe het allemaal gaat uitpakken daar, met name ook vanuit Londen. Vanuit Brussel, Chris Ostendorf, dankjewel. je Gaan we even naar Den Haag om te kijken hoe daar het Nederlandse kabinet over denkt. Nou, het kabinet wil de Britten graag in de Europese Unie houden. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken is het met Cameron eens... dat de Europese Unie moet worden hervormd. Maar dat doe je volgens hem niet door weg te lopen. Nee, zegt hij, de EU hervorm je van binnenuit. Het is kommerk wel in de economie, behalve in de sector van de webwinkels. Want daar groeien heel veel omzetten... Als kool. Logisch dat de webwinkelvakdagen in Utrecht dus heel veel belangstelling trekken. Ook van onze verslaggever Jeroen Schutijzer. En hij ging op zoek naar het snelle geld. Hier in de jaarbeurs groeien de bomen tot in de hemel. Hé hey meneer, bent u zo'n goudzoeker? Dat valt wel mee hoor. Wilt u een webwinkel opzetten? Nou, nee, ik niet. Uh, hij heeft er een. Ah. Uh, vuurwerk gerelateerd. Oh, nou, dus u heeft uh, tien maanden per jaar vakantie. Ja, ik, ik ben uh, vier, vijf jaar ben ik nu bezig. En natuurlijk, het groeit bij mij. Loopt u binnen? Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. nee maar ik denk dat er heel veel webwinkel-eigenaren zijn die het hobbymatig doen. Dat klinkt allemaal heel mooi, leuk en aardig, maar zo makkelijk en zo snel gaat het niet. Maar, uh... En niet op zolder zitten en, hé, uh, hey, daar is weer een orde. Nee, maar dat kan ook niet, want je hebt ook je opslag. Dat vind ik wel lastig, hoor, dat ook maar iedereen het kan doen. U heeft last van cowboys? Uh, ja, cowboys of... Uh... Nou, dat bent u in ieder geval niet. Nou, niet meer, denk ik. Het is een kinderkledingwinkel. Hoe gaat het? Niet makkelijk. Zijn er al heel veel van? Eh, dat klopt. Maar eh, ze kunnen altijd betere zijn. En dat zijn wij. Er zijn mensen die hier rondlopen die denken dat het goud hier eh, in de hoek ligt. Dat is niet zo. moet heel hard werken. Wat raadt u ze aan? Eh, niet beginnen. Begin lekker niet. We zijn aan het oriënteren om te beginnen. Je ja. hebt ja, meer speelgoed. Eh. Ja, net zoals Lego. Uh, mevrouw, goedemiddag. Hoi. Wilt u een webshop beginnen? Ik uh, ben er al eens begonnen. Wanneer? Uh, per 1 juli. Uh, speelgoed. Ik verkoop speelgoed aan iedereen. Iedereen die het graag wil hebben. Nee, het is niet snel geld verdienen. Nee, het zit echt heel veel tijd in. We, ik heb al een webshop. Maar ik wil kijken of er nog meer mogelijk is in die webshop. Wij geven kinderboeken uit. Is dat gouden handel? Het is geen gouden handel op dit moment, simpelweg omdat het consumentenvertrouwen zo laag... Ja, maar die webwinkels, die groeien als kool. Ja, die groeien als kool, maar dat, dat, dat moet je toch een beetje nuanceren. Want ik dacht van nou, uh, we gaan hier even snel geld verdienen. Die tijd is geweest, denk ik, maar die komt wel weer terug. Ben ik weer te laat? Je bent te laat. Nee, als je snel rijk wil worden, moet je misschien in de catering gaan werken hier in de jaarbeurs. Een broodje 5 euro, een onbenullig kopje soep 4 euro... Dat is personeel verdiend. En daarmee was uiteindelijk onze verslaggever weer een illusiearmer. Want kruiwagens vol geld verdienen met een internetwinkel, dat valt dus tegen. In Giethoorn is morgen de eerste toertocht op natuurreis. We bellen straks even met de voorzitter van de organiserende ijsclub. Kijken of alles al geregeld is. Hoe staat het ervoor op de Nederlandse wegen Edwin Gertsen? Er is weinig aan de hand in. Er zaten ruim 40 kilometer file. Dat is maar de helft van wat er normaal staat op woensdag. Er zijn geen opvallende feeders bij. De meeste staan in de regio Rotterdam. En daar staat ook de langste op de A20 richting Gouda. Verknopend de Bresseplein 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. Simon en Tini, een jaar geleden werden ze in stukken teruggevonden in een loods. Maar nu zitten ze weer samen op een bankje in een Gelders dorpje, De Steeg. Simon Carmichelt en zijn vrouw Tini. Het bronzen beeld werd gestolen door koperdieven en onherstelbaar vernield. Zo leek het althans, want de kunstenaar die het beeld in 1990 maakte... is erin geslaagd om het volledig te restaureren. En vandaag werd het herplaatst. Dames en heren, klap uw handen warm, want het gaat langzamerhand gebeuren. En net zo lang klappen tot hij helemaal te zien is. Hè? Tine en Simon Karmichot, de laatste benoel, gaat de lucht in. En dan zijn ze weer terug, Simon en Tine Karmichot. Zitten ze weer samen, het het zij aan zij, op het bankje. Terwijl naast hen de IJssel traag door het laagland gaat. Ja, prachtig, daar zijn ze. Bijna tien jaar lang zaten ze hier ook op dit bankje. Maar vorig jaar waren ze opeens verdwenen. En werden ze teruggevonden in honderd stukken. Ja, daar ligt wat, maar er liggen er nog wat. Hier ligt een stukje, daar ligt de, de ogen met de, de kop, zeg maar. En nog een deel van de buik. Een stukje hals daar. Een stukje daar. hals, dus het ligt een beetje door elkaar uh, op dit gebied, zeg maar. Ik vind het om te huilen. Ik zal niet gaan huilen, maar ik vind het om te huilen. Het is toch ook om te huilen, maar ja. Wim Kuyl, de kunstenaar. Vorig jaar was u in tranen toen u zag wat er met uw beeld was gebeurd. Zijn er nu weer tranen? Uh, nou, je ja, als er zijn, zijn ze van blijdschap. Uh, alleen nu kan ik ze inhouden. Hoe is het u gelukt om van die honderd stukken weer twee beelden te maken? Uh, nou ja, het is eigenlijk zo dat. Ik heb de beelden heb ik hol opgezet, van wasplaten opgebouwd. En die wasplaten die zijn in brons door midden geslepen. En die hebben we met een team weer aan elkaar gelast. U heeft ze niet opnieuw gegoten? Ik heb ze, nee, er zijn stukken opnieuw gegoten. Maar niet alles is opnieuw gegoten. Was dat een lastige klus? Nou, team was met name het meest lastig. Dat was eens verschrikkelijk. Mevrouw Camichold? Mevrouw Kamigeld is heel erg veel werk geweest. Maar uiteindelijk toch gelukt. Uh, Simon was dat makkelijker te doen. Zo'n mm -hmm. beetje achteraan. U kunt het niet eens zien, hè? Ja, ik zie het al. Genoeg, genoeg. Frank Camigot, onmiskenbare nazaat. Nazaat, ja, ja. Zoon van? Ja, ja. Hoe is het dat uw vader en moeder hier weer zij aan zij aan de IJssel zitten? Ik vind het heel geruststellend. Heel aangenaam. Heel aangenaam. Ik vond het heel onaangenaam dat het allemaal in stukjes gehakt was. Dat deed pijn. En nu zijn ze weer helemaal heel geweldig. Doet u goed. Bent u tevreden. Ja, absoluut. God verbleef regelmatig in de steeg en hij schreef vele stukjes over het dorp, zijn beroemde kronkels. De zon scheen die ochtend opeens welwillend en de juffrouw die naast mij op het bankje in het stadsplantsoen ging zitten, constateerde dit met welbehagen. Ze was klein en oud en had een gevoelig wat hulpeloos gezicht. Ach, we moeten maar blij zijn met zulke soort dingetjes, zei ze, dat het een beetje zonnig is, dat het niet regent kinderhand is gauw gevuld, niet waar. De diefstal maakte veel los in het dorp. Zeker, ik bedoel, het feit dat iemand uh, beelden stilt en daarna ook nog heel erg kapot maakt... en dan uh, nog van twee mensen die gewoon bij de steeg horen... Ja, dat, heeft, dat heeft ons erg boos gemaakt en erg uh, verbijsterd eigenlijk, dat dat kan gebeuren. Er werd een inzamelingsactie gehouden en wat niemand voor mogelijk hield, is toch gelukt. Het beeld kon worden gerestaureerd. Jola Hopmans van de stichting... Kan Kamichelt terug op steeg. U bent blij dat Simon en Tini hier weer aan de IJssel zitten. Maar u bent ook een beetje boos, hè? Ja, we zijn nog steeds een beetje boos. Want we vinden dat de OM dit gewoon niet goed heeft aangepakt. Uh, wij zijn een jaar ja, druk bezig geweest om wat geld bij elkaar te hebben. De daders zijn gepakt, maar is, uh, die zijn nog steeds niet voorgekomen. Er is nog steeds geen proces geweest. Dus die lopen vrij rond. Dat vinden we toch eigenlijk wel uh, ja, heel schrijnend. En eigenlijk uh, vinden we dat niet kunnen. Dus we hopen dat de OM dit ook gewoon heel snel oppakt en er wat aan gaat doen. Want anders staat ze hier misschien weer op de stoep. Het zou zomaar kunnen, ja. En dat, uh, daar zitten wij niet op te wachten. Wethouder Harriëtte Tiemens, hoe gaat u nu voorkomen dat dit beeld opnieuw wordt gestolen? We hebben uh, dit beeld uh, zwaar beveiligd nu. maar Hoe? Ja, dat ga ik niet vertellen. <laughs> ja, we hebben alle beelden geïnventariseerd en per beeld bekeken van hoe we het beveiligen. Of en hoe we het verzekeren. Maar je kan er aan de buitenkant niks van zien. Goed, hè? Ja, dat hebben we heel goed gedaan, maar het is echt niet meer makkelijk weg te halen. Het is heel erg goed beveiligd. Staat onder stroom? Uh, probeert u maar. <laughs> Pak alvast wat. Zorg dat het lichaam warm blijft. En na het onthullen van het beeld wordt door de aanwezigen geheel in de geest van Carmichot het glas geheven. Proost, heren. Dank wel, hoor. Want het was toch Carmichot zelf die ooit zei... als ik een glas wijn drink, word ik een ander mens. En die ander heeft altijd geweldige dorst. Het beeld van Simon en Tini voor de generaties die nog moeten gaan kennismaken met de tijdloze kronkels van meneer Camichel. Een bijdrage was dat van Martijn Wink. In Rotterdam begint vandaag het internationaal filmfestival. En 7.875 kilometer verderop in Peking zit een van de juryleden. Het is de Chinese kunstenaar en de bekendste dissident van het land Ai Weiwei. Hij jureert vanuit China de films die in Nederland meedingen om de prijzen omdat hij zijn eigen land niet mag verlaten.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 Vanuit Peking IWW. En het draait in Rotterdam op het festival trouwens ook een documentaire... van deze kunstenaar. Kijk dan in de filmlander onder de titel Pingan Ching. We gaan naar Israël. Dagblad Haaretz noemt hem de nieuwe koning. The Guardian noemt hem het gezicht van het gewone Israël. hier Lapid heeft met zijn splinternieuwe partij Yes Atid... er is toekomst, voor een kleine revolutie gezorgd... in de Israëlische politiek. Maar wie is deze Lapid? Hij is nog net geen 50, heeft al een glansrijke journalistieke carrière achter de rug. Heeft zeven boeken en een televisieserie geschreven, is getrouwd en heeft drie kinderen. En nu dus de politiek. Sim leva Dit is de bom. Dit is de fuse. Dit is de bom. Dit is de lont. Niet de dreiging vanuit Iran waarmee de zittende premier Netanjahu de kiezers probeerde over te halen. Nee, de echte bom, zei Lapid, dat zijn de prijzen van water, energie en van huizen. En het werkte. Zijn partij Yesh Atid bestaat nog geen jaar en is nu al de tweede van het land. Bij de boekhandel om de hoek hebben ze tenminste twee titels van Lapid op de plank staan. Dat is een bundel verzamelde columns uit de krant waarvoor hij jaren heeft geschreven, en een boek over zijn vader Tommy Lapid, die met zijn partij Shinui een paar succesvolle jaren heeft beleefd. Yeah. Verkoopste Hadash houdt het meest van een van de kinderboeken die hij geschreven heeft. I love one of his books. It's called Elby, uh, a story of knights. Elby, het verhaal van een ridder. En dat is niet zomaar een sprookjesboek, maar een boek waarin hij sprookjes ontleed. Hij brengt de magie eigenlijk een beetje om zeep, maar hij stelt daar een andere magie voor in de plaats en zo wordt het eigenlijk een boek voor volwassenen. Maar in politics, politiek denk ik dat het en do. Als het op politiek aankomt, denkt verkoper Uzi dat ook Lapid weer hetzelfde zal doen als alle anderen in de knesset en in de regering: veel praten, weinig doen. Do you think I will find many Yesh voters in Jerusalem? You'll find some, but percentage-wise the city is very religious. Ook al heeft Lapid bijna een zesde van alle zetels in het parlement weten te bemachtigen, het valt nog niet mee om in Jeruzalem een paar van zijn kiezers te vinden. Het belangrijkste deel van zijn aanhang bevindt zich in het minder religieuze Tel Aviv. En dan vooral onder de middenklasse. Maar ze zijn er wel. Een van de programmapunten van Yesh Atid is het stimuleren van de economie. En het midden- en kleinbedrijf kan op zijn warme aandacht rekenen. Dat is goed nieuws voor Kapper David en voor bloemist Asaf. In his agenda yes there is a small business development. He understands that the small businesses are very important for the economic. Hoewel Asaf zich eigenlijk nog het meest druk maakt over een eigen huis. But the housing this is the crucial. Ja? Yeah? Ja. Yeah. Because that's very expensive in in Jerusalem unreachable at the moment. Ja? Really? Yeah? Ja, Ier Lapiet heeft ook nog een keer in een film gespeeld: De Zang der Sirenen. Dat is een inkoppertje, natuurlijk. Zal Lapiet het aankunnen om zijn oren te sluiten voor de lokroep van macht, succes en makkelijke compromissen? Zijn criticasters weten het al. Politiek gezien gaat hij zijn vader achterna. Maar anderen geloven echt dat hij het is die de politiek in Israël zal veranderen. is something new. And everything is new, we have to believe. And he he can make een portret van Jair Lapid die gisteren dus bij de verkiezingen in Israël... voor zo'n verrassing zorgde gemaakt door Roel Pauw. op onze website meer achtergronden over de verkiezingen in Israël. U kent het adres, nos.nl. Uw wagenpark is al elektrisch. Uw personeel werkt steeds vaker thuis. Maar uw CO2-footprint mag nog wel wat stappen zetten...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 Gaat het om enkele medische fouten of is er structureel iets mis in de Nederlandse zorg? Vanavond in Debat op 2 om kwart over 9 live bij de KRO en NCRV op Nederland 2. Radio 1 Het NOS-journaal. Bij de politie heeft zich een derde verdachte gemeld van de mishandeling in Eindhoven. Het is een jongen van 16 die in België woont. Volgens een advocaat maakte hij deel uit van de groep. Die begin deze maand een voorbijganger in elkaar sloeg, maar deed hij niet mee aan de mishandeling. In Friesland is het aantal faillissementen het afgelopen jaar veel harder gestegen dan in de rest van het land. Er gingen ruim 52 procent meer Friese bedrijven failliet. De landelijke stijging was bijna 18 procent. Vorig jaar gingen 370 Friese bedrijven op de fles. En een jaar eerder waren dat er 243. Oorzaak niet bekend. Ook morgen rijden er weer minder treinen. De NS en ProRail houden vast aan de aangepaste dienstregeling. Volgens de is het vanwege de aanhoudende strenge vorst beter om op veel trajecten eens per half uur een trein te laten rijden in plaats van eens per kwartier. En ook voor de komende dagen wordt vorst verwacht. En daarom houden NS en ProRail er rekening mee dat de aangepaste dienstregeling ook na morgen wordt aangehouden. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanochtend een noodlanding gemaakt op het vliegveld van Genua.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 Met wolkenvelden, maar op sommige plaatsen ook opklaringen. En dat beeld houden we vannacht vast. En het is bepalend of we een opklaring hebben hoe streng het gaat vriezen. Want met opklaringen kan het tot strenge vorst komen. Dan liggen de temperaturen onder de min 10. En als de bewolking de overhand houdt, dan blijft het bij matige vorst. Maar hoe dan ook, het vriest stevig. Het blijft droog vannacht, net als morgen overdag. Met de meeste wolkenvelden morgen in het zuidoosten. En het noordwesten van het land verder ook zonnige perioden. En temperaturen die uiteindelijk oplopen naar min 2 tot min 5 graden. Uh, er staat een zwakke tot matige noordoostenwind, dus voor het gevoel is het niet heel veel kouder. Vrijdag weinig verandering, alleen draait de wind dan naar het zuidoosten. Zaterdag neemt de bewolking toe, blijft het waarschijnlijk nog droog en licht vriezen. Maar vanaf zondag krijgen we te maken met dooi. En dat gaat in eerste instantie samen met nog wat winterse neerslag en winterse ongemakken. ANWB-verkeersinformatie. Het is veel minder druk dan gebruikelijk. Op woensdag er staat ruim 30 kilometer file. De meeste files staan in de regio Rotterdam. Daar staan ook de twee langste files. Op de A20 tussen de Hoek van Holland en Gouda. In beide richtingen 6 kilometer voor Knopentebrechtseplein. Op tix.nl vergelijk je de laagste ticketprijzen. Maar ook beenruimte, stiptheid en kwaliteit van alle airlines. Boek snel vliegtickets waar jij van houdt op tix.nl.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 Vier over half zes. Goedemiddag. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het vriest en als er neerslag is, is dat sneeuw. Maar het regent faillissementen in dit land. Vooral in de handel en de bouw. Vorig jaar ging een record aantal bedrijven en eenmanszaken failliet. Ruim 11.000. Ook dit jaar zijn er eerst al kopje onder gegaan. Bijvoorbeeld ProShutters, een bedrijf uit Heeswijk-Dinter... dat gisteren failliet werd verklaard. En vandaag de wonderlicht. Dit is de parkeerplaats van het uh, faillite bedrijf. Uh, u ziet om u heen de gebouwen. Uh, ProShutters is een bedrijf dat shutters maakt voor de particuliere markt. Shutters, ik mag geen luxaflex zeggen. Daar heeft het inderdaad wat van. Het zijn eigenlijk uh, designlamellen inderdaad van hout. En het is allemaal maatwerk in principe wat dit bedrijf doet. En uh, ook zij hebben het helaas niet uh, gered. Maarten Blommaert, u bent de curator. Ja, in het dagelijks leven ben ik zoals bijna alle curatoren advocaat. En u zei al, ook hier is het niet gelukt. Met andere woorden, schering en inslag? Op het moment wel, ja. Hier in Brabant worden veel faillissementen uitgesproken. Heel veel, meer dan in de rest van het land. Ook dit bedrijf heeft, uh, voor zover ik nu kan zien... in ieder geval deels te de kampen gehad uh, met crisis. Veel lagere omzetten dan waar ze mee gestart waren. Kunnen we nog naar binnen? Ja, want ik zie allemaal busjes staan. Van proshutters.nl. Op dit moment zijn er een aantal mensen uh, die zijn voor mij bezig... te kijken wat er nog uh, te redden valt. Welke klanten er nog bediend kunnen worden. Voor welke klanten wij nog wel wat kunnen betekenen. Voor welke klanten wij nog niet kunnen betekenen. Mensen die nog wat goed hebben. Mensen die uh, nog wat goed hebben. Uh, maar vooral mensen die bestelling hebben gedaan en die nu niet weten of die bestelling nog kan worden geleverd, kort gezegd. En je probeert zoveel mogelijk uh, eigenlijk geld te verzamelen en uh, de boedel te vereffenen... zodat je zo'n groot mogelijke kas krijgt voor de schuldeisers. Dat is wat je eigenlijk als curator constant doet. Het is toch een beetje uh, je kindje, zal ik maar zeggen, wat je dan uh, hebt gemaakt tot wat het is. En het dan af te moeten geven, ja, dat is wel heel erg moeilijk. Failliet gaan, dat hakt er flink in. Ja, dat hakt er uh, heel erg in, inderdaad. Ook bij dit bedrijf in Heeswijk-Dinter. Je hebt met z'n allen alles gegeven. bent tot het uiterste gegaan eigenlijk... om uh, ja, het zo goed mogelijk uh, te doen voor je klanten. En uh, je bent een team en je hebt saamhorigheid. En ja, dan is er ook best wel verdriet dat het toch niet zo heeft mogen zijn. Als team... Leid je een nederlaag. Althans, zo voelt dat. Ja, ja zo voelt het inderdaad. Ja. Laura de Mol, u bent een van de medewerkers. U was ja. een van de medewerkers dat hier. Ja, We waren met acht mensen. We zijn met acht mensen, ja. Ja, dat is moeilijk. Ja. He. Is het nou tegenwoordige tijd of verleden tijd? Ja, daar heb ik nog wel een beetje moeite mee, inderdaad. Beseft u het allemaal al? Of moet het nog komen? Het is wel heel onwerkelijk. Het bedrijf waar je altijd gewerkt hebt, ben je eigenlijk nou te gast. En dat is heel raar. Wat is hier misgegaan? Heeft u dat al in beeld? Of is het nog te vers? Nou, het is eigenlijk nog wel heel vers, want het faillissement is gisteren pas uitgesproken. Maar uh, in zoverre, wij zijn een uh, bouwgerelateerd bedrijf. Ja, uh, zoals u wel weet uh, staat de bouw momenteel erg onder vuur. En um, ja, ook wij hebben hier gewoon hinder aan ondervonden. Wij uh, zijn uh, uh, leverancier van maatmeubilair, maatwerkkasten, meubels, et cetera. En daarnaast shutters. Alleen, ja... Um... Alleen zat het tegen en u? Zachte buien natuurlijk al een tijd hangen. Mensen die ja. de portemonnee dicht houden, dat soort dingen. Ja, je merkt gewoon dat inderdaad dat de mensen de, de knip op de portemonnee houden. En uh, het is gewoon heel lastig, want uh, uh, ja, je snijdt natuurlijk in kosten. Maar op een gegeven moment kun je niet verder snijden in kosten. En ja, wil je het dan toch nog goed doen? Alleen je kunt het helaas niet voor iedereen goed doen. En dat is gewoon heel erg moeilijk. En uh, wat ik wil, toch nog graag wil benadrukken, is dat wij... Uh, onze allereerste gevoelens uitgaan, toch naar onze klanten. En wat wij er alles aan hebben gedaan. Uh, we zijn eigenlijk, denk ik, tot het uiterste gegaan om het voor hen nog op te lossen en uh, toch tot een goed einde te brengen. Maar uh, ja, wat ik echt wel wil benadrukken is dat niemand meer dan wij dit niet had gewild. En uh, ja, dat het gewoon heel uh... moeilijk is. Ja, inderdaad, heel moeilijk is. Zegt mevrouw Mol uit Bramant enigszins aangedaan. Gaan we naar het noorden, want daar blijkt dat in Friesland met name... de stijging van het aantal faillissementen het grootst is. Het aantal faillissementen steeg daar met ruim 52 procent. Landelijk ligt dat gemiddelde op 18 procent. Reden om eens even te bellen met John Jorritsma... de commissaris van de koningin voor de provincie Friesland. Meneer Jorritsma, goedemiddag. Goedemiddag. Een recordstijging van faillissementen, en dan vooral in Friesland. Bent u daar verbaasd over? Nou, laat ik zeggen dat ik er niet blij mee ben. Ik heb liever andere records. Uh, dit, dit is natuurlijk heel, heel pijnlijk, heel zorgelijk. Uh, het geeft aan dat er heel veel mensen op dit moment in mijn provincie thuis zitten... waarbij uh, grote mate van onzekerheid uh, bestaat over uh, hun toekomst met hun hypotheken... en met hun, uh, hun, uh, hun alle financiële bezongjes. Uh, het is wel zo dat de provincie Friesland en dat is geen excuus, maar wel een feit... dat de provincie een uh, buitengewoon... Grote MKB-provincie is. Hè. We hebben hier niet echt de, de, de grote OEM'ers, als de Philips en de ASML en, en de uh, OC's en noem ze allemaal maar op. Het is hier een zeer uh, MKB-achtige omgeving. Uh, veel bouwbedrijven, veel eenmanszaken, heel veel ambachtslieden En uh, ja, die zijn zeker in dit huidige tijdsgewicht buitengewone recessie gevoelig. En uh, daarom heb ik ook hier uh, links en rechts om me heen heel veel bedrijven zien omvallen. Ja, kunt, u dat, uh, kunt u daar een voorbeeld van geven? Want ik neem aan dat dat ook behoorlijk inhakt op de gemeenschappen in Friesland. Ja, absoluut. In mijn eigen omgeving is uh, deze week weer een faillissement uitgetrokken van een zeer betrouwbaar, vakkundige, goed uh, ten name faamstaand uh, uh, aannemersbedrijf uh, is, is uitgesproken. Vorig jaar al in eerste instantie 14 mensen eruit en deze uh, fase uh, de laatste 18 eruit. Uh, een, een echt een fantastisch bedrijf die van vader op zoon bestaat en daarmee uh, nu ineens helemaal weg is. En maar natuurlijk niet ineens, natuurlijk. deze cijfers komen niet plotseling aan het eind van het jaar boven. Dit is toch een gemiddelde of een, of een, of een, of een triest resultaat wat je, ziet, wat je ziet aankomen? Ja, maar wat ik u al aangaf, uh, dit bedrijf dat ik even specifiek over had, had vorig jaar al noodgedwongen 14 mensen uh, moeten ontslaan. En nu, nu de laatste stap. U ziet gewoon wat er allemaal gebeurt. Doordat woningbouwverenigingen niet meer kunnen en, en mogen investeren. Omdat ze bij moeten dragen ook aan, aan de. ...aan het Rijk en vooral in, in, in dit soort gebieden, dundervolgde gebieden... ...waar woningbouwcorporaties nog hele belangrijke rollen en verantwoordelijkheden hebben... ...en dus ook belangrijk zijn voor werkgelegenheid bij installatiebedrijven, bouwbedrijven en dergelijke... Ja, ...die krijgen dus nu de en vruchten te, te, te proeven. Wat kunt u meer doen dan alleen constateren dat het zo'n treurige situatie is? Is er een plan om te zeggen we kunnen dit misschien niet stoppen... ...maar wel opvangen of is de kwestie van de crisis uitzitten? deze provincie heeft het, het, het voorrecht om in ieder geval vermogend te zijn. Dat betekent dat wij allerlei investeringsprojecten naar voren aan het trekken zijn. U heeft ongetwijfeld ook in de afgelopen weken berichtgeving gezien. Dat misschien zelf wel aan deelgenomen rondom de investeringen in bijvoorbeeld Dialf. Wat het, heel lang heeft geduurd? Wat heel lang heeft geduurd, maar toch 50 miljoen. Dat betekent als wij daar in staat zijn om daar toch een groot deel hier in Friesland... Te laten neervallen van die investering. Dat heeft ook weer met Europese aanbestedingsregels te maken. Eh, zou dat ons eh, aangenaam zijn? We zijn fors aan het investeren op uh, infrastructuur. Uh, Blijven we ook uh, op, op investeren. We zijn fors aan het investeren op plattelandse uh, projecten. Uh, dus in die zin uh, laten wij het vermogen dat Friesland heeft... Uh, voor, voor de maatschappij, voor de samenleving uh, werken. Had u dat had niet eerder kunnen doen... waarmee dit hoge percentage wat lager had kunnen uitvallen? Dit, dit kun je niet voor zijn. Dit is de, de algemene malaise met name in, in de bouw, met name in de retail. Consumenten die uh, geen vertrouwen hebben, die hand op de knip houden, die hun woning niet meer gaan aanpassen, die niet gaan verhuizen, uh, die, die op allerlei manieren proberen om uh, de onzekerheid te vertalen in het vasthouden van hun, uh, hun, hun centjes. En ja, dat leidt niet alleen Friesland onder, dat leidt het hele land onder, maar dat valt hier wel heel erg op het op het dak op dit moment. En die realiteit valt niet te veranderen op korte termijn. Uh, commissaris van de Koningin voor de provincie Friesland, meneer Joris ik dank u hartelijk. Graag gedaan, hoor. Goedemiddag. Golfbanen zijn toch heel wat anders dan kastelen. Voor het onderhoud van de greens wordt echter wel geld gebruikt voor het onderhoud van de kastelen. En dat moet stoppen vindt de Tweede Kamer, dat straks. Hier is even naar Edwin Gerritsen bij de ANWB. Valt dat inderdaad nog steeds mee met die files? Uh, het valt nog steeds mee, Tim. 50 kilometer file in totaal, dat is maar de helft van wat er normaal staat. De meeste files staan in de regio Rotterdam. Twee files vallen op. Op de A6 Muiden Lelystad staat voor Lelystad drie kilometer na een aanrijding. En op de A50 Eindhoven-Os is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Eerde en Veghel. staat drie kilometer... En er is vertraging bij de spoorwegen. Tussen Dieren en Arnhem moeten treinreizigers rekening houden... met meer dan een uur vertraging. Door een kapotte bovenleiding rijden daar geen treinen. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Moverdik. David Cameron wil een referendum over het Britse lidmaatschap van de Europese Unie. Hij is er dus zoveel de Britse premier die wordt gedwongen om Europa bovenaan zijn agenda te zetten. Al 45 jaar lang heeft elke Britse premier, van welke politieke kleur ook, de vraag moeten beantwoorden in hoeverre de Britse eilanden bij het vasteland van Europa hoorden. Hiki Jeppes, goedemiddag. Goedemiddag. Oud-correspondent in Londen van onder meer de NOS. Nog steeds uh, de politiek in Groot-Brittannië op de voet volgend. Want je komt binnen met een computer, laptop, tas. Uh, met uh, de Union Jack, de Britse vlag, als tas. Het verstand in Nederland, maar het hart nog steeds in Groot-Brittannië. Uh, ook wel een beetje in Nederland, maar nog steeds ook zeker in Groot-Brittannië. Nou, kun je vast wel uh, antwoord geven op de vraag of de toespraak, toespraak van Cameron vandaag, kun je die als historisch bestempelen? Ja, want hier uh, komt een uh, Britse premier met uh, de billen bloot en geeft uh, voor het eerst in 45 jaar de Britten eindelijk het referendum waar ze al zo vreselijk lang om gevraagd hebben. Hè, de grote grief van de Britten is dat ze destijds in 1974 bij referendum hebben ingestemd met het lidmaatschap van een vrijhandelszone en dat wat ze uiteindelijk hebben gekregen door de jaren heen, dat dat een, uh, een soort... Politieke superstaat is geworden waar ze nooit voor gestemd hebben. Cameron geeft ze nu de gelegenheid om te zeggen wat ze daarvan vinden. Terwijl er nog wel wat stappen moeten worden gezet. Hij moet er wel worden herkozen. En daar moet inderdaad een meerderheid zijn. Een absolute meerderheid van de conservatieven om zo'n referendum af te dwingen. Zeker. En uh, hij maakt tegelijkertijd ook duidelijk dat hij in zo'n referendumcampagne uh, heel hard campagne zal voeren voor een ja-stem. Ja in Europa blijven. Zit er een tegenstrijdigheid in eigenlijk? Daar zit een uh, tegenstrijdigheid in, maar die uh, tegenstrijdigheden verzoent hij heel aardig met elkaar. Dave gaat niet alleen uh, uh, het Verenigd Koninkrijk uh, uh, redden door het, het Europa te geven wat ze graag willen, uh, door heronderhandeling, maar het gaat ook Europa van zichzelf redden, want Europa volgens het Britse model is veel beter dan dat politiek opeengepakte, uh, uh, restrictieve, voorschrijvende Europa wat nu in Brussel voor elkaar gekookt wordt in de Britse visie. Je noemt de toespraak historisch in de, ten opzichte van het feit dat hij dus dat referendum gaat aankondigen. Toch denken we dan... Zeker bij partijgenoot van David Cameron vaker aan Margaret Thatcher die veel kleurrijker sprak over Europa en het verschil met het Europese vastland. Laat eens even luisteren naar um, Thatcher die die lang geleden al weer in het Lagerhuis zei dat ze niets van verdere Europese integratie wilde weten. Mr de Law said at press conference the other day that he wanted a European Parliament to be the democratic body of the community. He wanted the commission to be the executive and he wanted the council of ministers to be the senate. No. No. No. Dat doen we historisch. Dat uh, noemen we absoluut historisch. Ik mag je misschien ook nog even herinneren... aan haar ongelukkige opvolger John Major. Van dezelfde partij... wiens regeringsperiode verknoeid werd... door de splitsing over wel in Europa... niet in Europa. En die op een gegeven moment over zijn uh, eigen ministers... die zo verdeeld waren over de ministers... die, die niet iets met Europa te maken wilden hebben... zei uh, dat het bastards waren. En uh, ook de beroemde quote van Lyndon B. Johnson aanhaal dat hij ze toch liever in het kabinet had. Want hij wilde liever... I'd rather have the bastards inside the tent pissing out... than having outside the tent pissing in. Ik geloof niet dat we dit hoeven vertalen. Zegt het wel eens over de, de, de, de partijpolitiek bij de conservatieven... dat daar ook zeg maar, de, de, de, het scherpst van de snede wordt ge, ge, ge, gelegd... wat betreft de verhouding tot Europa? Nou, ik weet niet of je dat moet zeggen. Want Tony Blair heeft zijn portie natuurlijk ook gehad. Met een uh, Labour-regering. Je weet, die uh, zei ook altijd dat hij in het hart van Europa was. En heeft zelfs, als ik me goed herinner, nog voor toetreding tot, uh, uh, tot de euro uh, gepleit. Net als het grote zakenleven in Groot-Brittannië. Iets waarvan David Cameron vanmorgen zei, refererend aan dat grote zakenleven. Als je kijkt naar wat, uh, in wat voor toestand de euro nu verkeert. Ik heb van het grote zakenleven sindsdien geen excuses gehoord over het mm. feit dat ze het fout hadden. Maar even over Tony Blair, want het is natuurlijk wel een wezenlijk verschil ook. Dat die dus hardop durfde te praten over het mogelijk invoeren van de euro... en die toen ook zijn, zijn toekomstige of volger, toenmalig minister van Financiën... eigenlijk liet uitzoeken van oké, okay, onder welke criteria, welke omstandigheden... zou eventueel een referendum over het invoeren van de euro... op het Britse eilandrijk kunnen worden bewerkstelligd. Dat is ja. nogal een verschil. Ja, dat is het ook. Ik denk dat, uh, kijk, de, de, de grondstelling is... elke Britse premier heeft met dit dilemma en met dit schisma... in zijn eigen achterban uh, geworsteld. Al naar gelang. Uh, uh, de porties waren soms groter, uh, uh, soms uh, kleiner. Wat uh, David Cameron nu echt uh, uh, doet, is... Uh, weten in de wetenschap dat dat dilemma bij de Britse bevolking nooit ophoudt, welke partij er ook uh, uh, aan, de, uh, aan de macht is. Zeggen, ik pak de koel bij de horens en nu moet het maar voor eens en voor altijd afgelopen zijn. We gaan het nu echt uh, uh, definitief besluiten. Ik bedoel, hol, gelach uit de kelders van Whitehall, want uh, die uitspraak heeft ook elke Britse premier al gedaan. Whitehall, het Londense binnenhof. Um, je noemt het een dilemma voor de Britse bevolking, maar. Cameron verwees vanmorgen eigenlijk heel nadrukkelijk ook zijn woorden naar de gemoedstoestand over de Europese Unie. Hij noemt het emotioneel. Het is het karakter van een eilandnatie. Dat valt ook niet te veranderen met het kanaal ertussen. Nee, dat is ook zo. Maar de Britten hebben natuurlijk ook altijd. Een, hebben meer, denk ik, dan bijvoorbeeld de Nederlanders. Uh, uh, gehecht aan het democratisch gehalte van hun natie. Ik kan me herinneren, toen het ging over verdere Europese integratie. dat toen ik lange stukken in de krant schreef over het feit dat er in Groot-Brittannië enorme discussie over was. dat je in Nederland alleen maar hoorde dat Nederland goede Europeanen moesten zijn. en dus bl vrijwel blindelings moesten meegaan met wat daar werd voorgesteld. Nederland is inmiddels via de Europese crisis ook op de koffie gekomen. En David Cameron kan nu zelfs Mark Rutte een beetje als een bondgenoot beschouwen. Uh, laat hij tussen de regels doorschemeren. Hikki, we begrijpen de Britten weer een beetje beter. Of misschien we begrijpen weer beter waarom we de Britten niet kunnen begrijpen. Dankjewel. Golfbanen worden onderhouden met geld dat eigenlijk is bedoeld voor de instandhouding van kastelen en landgoederen. D66 wil dat staatssecretaris Dijksma van Natuurbeheer daar een eind aan maakt. Dijksma was vandaag in debat met de Kamer en onze verslaggever Hans Andringa stelt vast dat de toon van het debat sterk is veranderd na het vertrek van de vorige staatssecretaris Henk Bleker. De sfeer bij het debat over natuur en milieu is sterk verbeterd. De zuurgraad onder de vorige staatssecretaris Henk Bleker was gevaarlijk hoog opgelopen. Er werd toen flink bezuinigd op natuur en milieu. Maar dat is deels ongedaan gemaakt. De nieuwe staatssecretaris Sharon Dijksma krijgt voor zolang het duurt vooral complimenten. We zijn afgelopen weekend eh, teruggekomen uit Berlijn. Al waar wij samen met onze kerstverse staatssecretaris. onder meer een van de grootste evenementen bezochten op het gebied van landbouw en voedsel: de Groene Woche. Onze staatssecretaris mocht maar liefst duizenden mensen toespreken en we deed ze dat voortreffelijk. Eerlijk is eerlijk, we waren het er unaniem over eens. Partijoverstijgend. Na Bleker is het natuurlijk makkelijk om je te profileren als een groene politicus. Maar je moet er ook wel wat voor doen. Dus laat ik de staatssecretaris complimenteren voor de plannen die zij ongetwijfeld gaat doorzetten. En plannen zijn er genoeg, want er is weer geld, bijvoorbeeld voor nieuwe natuurgebieden. Maar is er ook geld voor de ontwikkeling daarvan en het onderhoud? Dat is nog niet duidelijk. Vraag aan de staatssecretaris dus. De beruchte Hettige polder gaat onder water. Maar dat is maar de helft van het oppervlak dat Zeeland terug moet geven aan de zee. Hoe die andere helft wordt ingevuld is nog onduidelijk. En er was dreigend nieuws voor golfterreinen. Veel van deze terreinen maken ten onrechte gebruik van belastingvoordelen... die in feite bedoeld zijn voor landgoederen en kastelen... En dus niet voor golfbanen, zei Stientje van Veldhoven van D66. Ik noem bijvoorbeeld een lagere OZB-heffing, een vrijstelling van erf- en schenkrechten, minder vermogensrendementsheffingen en ook een lagere inkomensbelasting als het land goed bewoond wordt. Dat kan oplopen tot tienduizenden euro's belastingkorting. Nu uh, ziet u een bepaalde verontreiniging van bedrijven die daar gebruik van maken. Wat is hiermee aan de hand? Nou ja, we zien bijvoorbeeld dat er ook 45 golfbanen onder deze regeling een fiscaal gunstig regime kennen. Uh, en ik vraag me ernstig af of de regeling daar nou ooit voor bedoeld was. En of dat geen oneerlijke concurrentie betekent voor bedrijven die geen gebruik maken van deze fiscale aftrek. Maar als ik nou als kasteelheer op mijn terrein een golfterrein ga aanleggen, dan val je daar toch onder? Nou, de regeling zegt heel duidelijk dat terreinen waar intensief uh, recreatiegebruik van wordt gemaakt, dat die niet onder de regeling mogen vallen. En als je het dan hebt over golfbanen, als je het hebt over restaurants of congrescentra, vraag ik me toch ernstig af hoe dat zich verhoudt met die bepaling. Dus daar heb ik de staatssecretaris naar gevraagd. Waarom vindt u dit een belangrijk onderwerp? Omdat we de euro's die we voor natuur beschikbaar hebben echt moeten zorgen dat die echt zo doelmatig mogelijk bij die natuur terechtkomen. Het behoud van cultureel erfgoed is belangrijk, staat onder druk. Laten we het geld dan niet aan golfbanen geven. Als die niet onder deze regeling horen te vallen, moeten ze er niet onder vallen. En als er onjuist gebruik wordt gemaakt of oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van deze regeling, over wat voor bedragen hebben we het dan? Mm -hmm. Nou, als je ziet dat er dus 45 golfbanen bijvoorbeeld zijn die hier onder vallen... wat per golfbaan zou kunnen gaan over 10.000 euro's... kunt u zelf het rekensommetje maken dat het niet om klein bier gaat. Het is geld wat heel goed besteed kan worden... voor het echt in stand houden van cultureel erfgoed. Of het realiseren van natuur, dan moet het daar ook heen. Ik wil dat de staatssecretaris dat evalueert... want geld voor natuur moet ook naar natuur. Geld voor cultureel erfgoed moet naar cultureel erfgoed. En een golfbaan, alhoewel het prachtig is... Uh, valt daar niet onder. En dat vindt Tientje van Veldhoven van D66. Morgen wordt het debat afgerond. En dan komt staatssecretaris Dijksma met haar antwoorden. Het NOS Radio 1-journaal Media Overzicht. Het Freddy van der. Ja, we blijven het er de hele dag over hebben. Cameron is voorop alle Nederlandse kranten te vinden. U hoorde er al veel over vandaag. En ook van Chris Ostendorf. Ostendorf, wat ze in Europa vinden van zijn nieuwe Europese Unie. En u hoorde ook wat vicepremier Kleik in Groot-Brittannië ervan vindt. The Guardian meldt op de site als belangrijkste nieuws... dat de oppositiepartij Labour onder leiding van Ed Miliband... steun voor het zogenoemde in-out-referendum uitsluit. The Times schrijft ook Cameron yes, Miliband no. En zo ging dat in het parlement. Yes, wilde de garantie dat de premier campagne voert om in de Unie te blijven als er een referendum komt. Cameron zei: ik ben voor een hervormde en succesvolle Europese Unie. Binnen twee jaar eten mensen wereldwijd meer gekweekte vis dan gevangen wilde vis. Dat zei een Wageningse onderzoeker op een symposium, schrijft het Reformatorisch Dagblad. Maar om dat te bereiken moet onder meer het probleem worden opgelost van de voortplanting. Van de larven die in gevangenschap uit eitjes kruipen overleeft nu nog maar 20 procent. En verder moeten er alternatieve grondstoffen worden gevonden voor visvoer, want nu wordt vis met vis gevoerd. Bestuurder Bessel Kok van de Omega Pharma Quickstep-ploeg... werkt aan de opzet van een Champions League voor wielrenners. Bij Omega Pharma Quickstep fietsen onder meer Mark Cavendish en Tom Boonen. Vanmiddag legt de kok in Dit is de dag van de EO uit... hoe hij zich die Champions League voorstelt. Een aantal klassiekers, Zestal klassiekers. De drie grote rondes. Uh, Spanje, en dan, Frankrijk en Italië. Uh, uh, juist, en dan een tiental races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 En het is niet denkbeeldig dat die competitie er ook komt. Je hebt dus onderhandeld met een tiental teams tot nu toe. Die dus getekend hebben. Die zijn bereid daar aan mee te doen. En die zijn ook bereid om te tekenen dat ze, laten we zeggen, voor een minimum van 60% van het aantal races zullen deelnemen. Dat wordt ook van tevoren vastgelegd. En ook met hun beste renners? En met hun beste renners, precies. En dat kan dan over een jaar of drie beginnen, denkt bestuurder Bessel Klok ook. In gesprek met Thijs van de Brink. En leuk in dit verband omroep L1 meldt dat Lance Armstrong niet wordt geschrapt als winnaar van de profronde in Heerlen in 1999. De organisator zegt dat zou te veel commotie opleveren en als we alle renners moeten schrappen die doping hebben gebruikt, dan wordt het een amateur die zou winnen. Op de site van Omroep Gelderland het bericht dat buitenlandse klanten weer welkom zijn in de koffieshops in Nijmegen. Burgemeester Bruls heeft in een brief aan de gemeenteraad laten weten dat hij het zogenoemde ingezetenen criterium niet handhaaft. Een tijd geleden had de gemeenteraad de burgemeester al gevraagd om niet te handhaven, maar die legde dat verzoek toen naar zich neer. Toen uit beelden bleek dat er nu inderdaad, zoals iedereen bang was, op straat in drugs wordt gehandeld... besloot de burgemeester toch de koffieshops weer toegankelijk te maken voor buitenlanders. En in Nijmegen gaat het dan voornamelijk om Duitsers. In Flevoland zijn vandaag alvast mannen aan het oefenen geweest met het boren van gaten in het ijs. Nu is een heel ander kampioenschap. Boswachter Harko Bergman legt uit bij Omroep Flevoland. Nou, toevallig was ik uh, twee weken terug uh, voor een uh, vakantie in Lapland. En uh, daar heb ik ook geijsvist. Ja, en ik heb vroeger wel veel gevist, dus toen kwam dat weer bij me boven, van ja, hier moet ik eens mee gaan doen. En uh, nou ja, de visfederatie benadert En zo zijn we tot het plan uh, uh, gekomen om een NK ijsvissen te houden in, in Nederland. En inmiddels zijn de 25 plaatsen voor het kampioenschap allemaal ingenomen. Vissen onderwijs. Door het ijs heen. Door het ijs heen. Uh, dankjewel. Na zes uur gaan we nog eens even kijken naar dat nieuws over het conceptadvies... van het College voor Zorgverzekeringen. Het stuk waar naar buiten kwam waarop werd geschreven... wat er nog aan geestelijke gezondheidszorg vergoed moet worden. Nieuws voor u en voor mij en voor ons allemaal. Dat vinden ze in politiek een slechte zaak in politiek Den Haag. Na zes uur. Tot zo. Zaterdag nog steeds winterkouw.